Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch koopt de uitzendrechten... voor de eredivisie vanaf het seizoen 2013-2014. Dat schrijft De Telegraaf. Het Amerikaanse tv-netwerk Fox van Murdoch mag de voetbalwedstrijden... 12 jaar uitzenden. Met de deal zou meer dan 1 miljard euro gemoeid zijn. Volgens De Telegraaf is de overeenkomst afgelopen week in Londen gesloten. Onder de naam Sky kocht Murdoch eerder dit jaar de rechten van de Duitse Bundesliga. Het is niet duidelijk wat de overeenkomst betekent... voor de samenvattingen van de wedstrijden die de NOS nu uitzendt. GroenLinks wil de farmaceutische industrie strenger gaan controleren. Het nieuws over hoge medicijnkosten en oneerlijke concurrentie... maakt volgens GroenLinks duidelijk dat dat nodig is. Zo moet de overheid grip krijgen op de prijzen van medicijnen. En ook wil de partij dat producenten eerlijke informatie geven... over de noodzaak van hun medicijnen. Ten slotte moet het mogelijk worden dat Europa een boete kan opleggen... als bedrijven in de fout gaan. In de Verenigde Staten is vannacht een zwakbegaafde man geëxecuteerd. Het is de 54-jarige Marvin Wilson. In 1992 vermoorde hij een informant van de politie. Wilson had volgens psychologen een IQ van 61. In 2002 oordeelde het Hoge Rechtshof dat zwakbegaafden niet mogen worden geëxecuteerd... maar de rechters moeten zelf bepalen of iemand zwakbegaafd is.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 Een hele goede morgen. Het is woensdag 8 augustus. Nadat de Zilvervloot de afgelopen dagen al was binnengevaren, was het gisteren tijd voor een gouden Nederlandse dag. We houden het gevoel nog even vast met onder andere een gesprek met Epke. En vandaag nog meer kans op goud. De Tienkamp begint. Er is zeilen, de BMX'ers gaan rijden. Er is de halve finale hockey voor de Nederlandse vrouwen, Nederland tegen Nieuw-Zeeland. En de rest van het nieuws wordt nog ook nog gedomineerd door sport. De rechter van de eredivisie gaan naar het bedrijf van Robert Murdoch. Dat meldt de Telegraaf. Het heeft grote gevolgen. Gevolgen. We gaan iedereen even vanochtend uit zijn bed bellen daarover. Verder duiken we in de giftige algen. We bespreken de Duitse economie. Want de motor van Europa hapert. Dit is tot tien uur tijdens de sportszomer. Het NOS Radio 1 Journaal. We beginnen met het nieuwsoverzicht. Honderdduizenden auto's die in Nederland rondrijden zijn eenvoudig te stelen. Dat zei de onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen gisteravond in Nieuwsuur. Ze zijn erin geslaagd om de chip van een veelgebruikte startonderbreker voor auto's te hacken. De code die deze chip draadloos doorgeeft aan de auto kan met een speciaal apparaatje eenvoudig worden opgevangen. Ik kan die code draadloos uitlezen binnen enkele uh, duizendste van de seconde. En dan hoef ik alleen maar in de buurt te zijn een paar centimeter van een broekzak waar de originele sleutel in zit. En heeft u. Ja, en dan heb ik de sleutel uitgelezen. Onderzoekers lieten zien dat het met opgevangen code mogelijk is... een auto zonder de originele sleutel te starten en vervolgens weg te rijden. Onduidelijke chip zit in sleutels van heel veel Nederlandse auto's. Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging van de Radboud Universiteit... die zegt dat de chip eigenlijk uit de handel gehaald zou moeten worden. De chip is gewoon verouderd. We hebben daar met wetenschappelijke methoden naar gekeken. We hebben geanalyseerd wat er in die chip gebeurt. De wiskundige berekeningen die daar uitgevoerd worden zijn gewoon niet meer uh, zoals uh, op dit moment uh, verwacht uh, mag worden. Uh, dus uh, hij zou niet meer gebruikt mogen worden. De chip is eind jaren 90 ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf NXP. Het bedrijf erkent dat de chip niet de veiligste is. Maar volgens de manager zijn het uiteindelijk de autofabrikanten zelf... die de keuze maken voor een bepaalde chip. Wij werken continu aan de veiligere versie van de chip. En wij weten al een aantal jaren dat dit de zwakste in de range is... En dat is ook wat we onze klanten adviseren om die niet te gebruiken in nieuwe automodellen. U adviseert de autofabrikanten om niet te gebruiken? Wij adviseren de autofabrikanten om een veiligere versie te nemen. Uh, het is uiteindelijk aan de autofabrikanten om te kiezen welke chip ze gebruiken. Volgens de onderzoekers is dat geen excuus. Als het bedrijf goed onderzoek had gedaan... had het de problemen met de chip al tijdens de ontwerpfase kunnen opmerken. De man die vorig jaar in Arizona zes mensen doodschoot... en het congreslist Gabriel Gifford in het hoofd raakte... die heeft schuld bekend. Daarmee ontloopt hij waarschijnlijk de doodstraf. Een rechter oordeelde dat de schutter, Jared Lee Loughner strafrechtelijk kan worden vervolgd. Today, uh, Jared Lee Loughner was found competent to stand trial... And plead guilty to 19 counts of the superseding indictment. Vorig jaar zeiden psychiaters dat Lofner schizofreen was en een aanklacht of een proces niet zou begrijpen. Sindsdien werd hij in de gevangenis behandeld aan zijn stoornissen. Voor slachtoffers is het een grote opluchting dat Lofner nu achter de tralies verdwijnt. Jared Lofner will now spend the remainder of his life in prison. He will never be able to harm the Tucson community or any other community. De schietpartij was vorig jaar januari bij een politieke bijeenkomst in Tucson. Op die bijeenkomst hield het congreslid Givers een toespraak. Ze werd van dichtbij door haar hoofd geschoten, maar zo overleefde de schietpartij. Mosselen uit een deel van de Oosterschelde die mogen voorlopig niet worden verkocht. Ze zijn namelijk mogelijk vergiftigd door algen uit de oude Kerkse kreek. De mosselhandel neemt daarom het zekere voor het onzekere. Vanmiddag kregen wij hogere cijfers van het aantal algen in het water...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 Oost-Schelden beperkt gebied, want het is niet de hele oost maar het gebied rondom uh, waar gespuit werd en de stranden rondom uh, Ouerkerk. En we hebben aangegeven om geen uh, schelpdieren uh, zelf te gaan rapen. Het gemaal dat water van de Ouerkerkse kreek naar de oost Pont is tijdelijk stilgelegd. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... wil dat de internationale gemeenschap snel een plan maakt... om Syrië voor te bereiden op de periode na president Assad. Ze vindt dat daar niet mee moet worden gewacht... omdat steeds meer ministers en generaals overlopen... en samenwerken met de opstandelingen. Clinton wil voorkomen dat er een machtsvacuum ontstaat... als president Assad de macht kwijtraakt. In Syrië wordt nog steeds hevig gevochten. Gisteren trok de VN zijn waarnemers terug uit Aleppo, de grootste stad van Syrië. Het is volgens de VN te gevaarlijk. In Mexico is een grote evacuatie gehouden met het oog op de komst van de orkaan Ernesto. Volgens correspondent Kees Zoons zijn zo'n duizend toeristen... samen met de plaatselijke bevolking overgebracht naar de hoofdstad van de staat Roo. Er zijn uh, in het gebied waar het om gaat, uh, uh, in het zuiden van Mexico, uh, meer dan 1300 uh, toeristen geëvacueerd. De bevolking van uh, drie dorpen of kleine, kleine plaatjes uh, is uh, ook geëvacueerd. Ze zijn allemaal overgebracht naar Chetumal. dat is de, de, de hoofdstad van de, de staat. En uh, ja, daar zullen ze moeten, moeten blijven in ieder geval tot morgen. De tropische storm groeide gisteren uit tot een orkaan met windstoten van 130 kilometer per uur. Rond deze tijd zal de orkaan aankomen op het toeristische schiereiland Yucatan. Naar verwachting plaat de orkaan in op het vasteland tussen, tussen 5 en 6 deze ochtend Nederlandse tijd. En ja, het is een van de grote toeristische gebieden van Mexico is aan de caribische kust en ja het is een, een gebied waar uh, orkanen met regelmaat uh, uh, inslaan. Het orkaanseizoen loopt in Mexico van juni tot november. Ernesto is dit seizoen de vijfde orkaan in het caribische gebied. Amerikaanse componist Marvin Hamlisch is overleden. Zijn naam klinkt misschien niet bekend, maar hij componeerde muziek voor tientallen films en musicals. Zo maakte hij het volgende stuk uit de musical Agora's Line. One, Singular sensation, every little step she takes. Voor zijn werk werd Hamlis onderscheiden met verschillende prestigieuze prijzen. Zo won hij drie keer Oscars en kreeg hij ook de Pulitzer Prize. Hamlis is 68 jaar geworden. En dan het financiële nieuws. Amerikaanse beurzen sloten gisteren voor de derde dag op rij met winst. De Dow Jones die ging met 0,4 omhoog. De Nasdaq-index sloot af, me, af met 0,9 winst. En dan de Aziatische beurzen. De Nikkei die staat momenteel ook weer op een ruime winst. En tot zover het nieuwsoverzicht. Dan is het geworden. 9 minuten over zes. De Limburgse band Rowan Eisen. gaan we het dan even over hebben. Want die heeft behoorlijk wat schade ondervonden. van die ingestorte tent dit weekend. op het Dickie Woodstock Popfestival. Steenwijker Holt was dat. De bandleden waren nog niet in de tent aanwezig. toen afgelopen zaterdag het noodweer uitbrak. Maar ja, de instrumenten die stonden wel al klaar voor het optreden. We moeten kijken hoe het uitpakt. Misschien is het met het zaakje opendraaien en laten drogen opgelost. Dat zei eh, gitarist Theo Jooster tegen de regionale omroep L1. Daarom nu vanaf een bandje. Rowan Eisen. Toen naag heel klein was, van het leven niks begreep, al maar spuldoed en sliep. Toen ik naag zo klein was, dan ik op dit hier moest gaan moskonsdorum te kijken naar de mond. De witte strepen in de lucht, gekneep door, gehalve dicht, elke wolk was een gezicht. En zoveel ver ze laten hoornacht laat nog even zijn naar bed. We Ga wieder op en een sloot bent een hemel was vuur Mist heel op het land zoveel ze laten stond de piel in brand. Verstoren droom De een baas van iedereen en vroeg met de sterkste alleen. Lang liggen in het graas, gerookt en asfalt en de zwaai, als het pas geregend hangt. Gaat het maar met die een ding doen, groter weer, maar het God die dicht wil al de woorden niet. En zo ze laten, hoor, nacht na, gerkjes en naar bed. De raam gaan op en een sloop en de hemel aansvuur. Misdag op het land, zoveel slaat als toen de, so de pier in brand. Na aanleiding van die enorme stormen en die regenbuien... de peel in brand, Rowenaise, was dat. De Nederlandse BMX'ers beginnen vandaag aan hun Olympische Spelen. Gisteren werd er voor de laatste keer geoefend op de baan... die vlak naast de wielbaan in het Olympisch Park ligt. En onze verslaggever Steven Daneboud, ging kijken...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 Dat lijkt me duidelijk. Hè? Wie het eerst zijn bond over de finish drukt, die wint de wedstrijd. Vandaag gaan de BMX'ers dus van start bij de Olympische Spelen. In Duitsland, ondertussen, wordt nog altijd heftig gediscussieerd over de naar huis gestuurde roeister Nadia Brigala. Ze verliet afgelopen vrijdag het Olympisch dorp nadat bekend werd dat ze een relatie heeft met een uitgesproken neonatie. Zelf ontkent de roeister stellig extreem rechts te zijn. En ze krijgt landelijk steeds meer steun. Correspondent Tim de Wit zet de zaak op een rijtje. En nu het direct los. Daar ging Nadia Drigala vorige week met de Dames 8 in Londen. Helaas zonder enige rol van betekenis te spelen, want de Duitse boot werd al in de Herkansingen uitgeschakeld. Niet eens een finale plaats, dus. Leider, leider, ohne den Deutschen, achter die junge Deutsche Mannschaft. Van de 23-jarige Drigala had toen nog bijna niemand gehoord. Totdat naar buiten kwam dat ze een relatie heeft met, zo werd gezegd, een actieve neonazi. Iemand die voorop loopt bij demonstraties van de extreemrechtse partij NPD. De Duitse pers sprong erop. Habe Trigalla een verhouding tot de mutmaßelijke neonazi Michael F.? Je levensgefährte zei functionair der rechtsextremen NPD. Nähe zur neonazi-szene, daarvoor darf geen zijn im Olympiateam. Het hoofd van Trigalla ging op het houtblok, zo leek het. Ze besloot direct te vertrekken uit het Olympisch dorp. Ze heeft een voorbeeldfunctie, riep de minister van Binnenlandse Zaken Friedrich. Ze had dit van tevoren moeten melden, riep een Kamerlid. Terecht wegwezen dus, vonden ze. Maar Drikalla hield vol dat ze geen enkele sympathie heeft... voor het extreemrechtse gedachtegoed. In een interview met persbureau DPA... zei ze dat haar vriend ook sinds mei geen lid meer is van de NPD. Iets dat de partij bevestigde. En ze kreeg bijval. Eerst van een van de andere Olympische roeiers... Maandenlang zaten ze samen in trainingskampen, maar nooit was hem iets opgevallen. Hij had nirgendwo in een trainingslager, in een privaatgesprek, geführd had. dat ze überhaupt een freund had in der scene. Um, das zeigt schon dat zeigt zo dat hij daar, glaube gar niet zo so dahinter steed. En de steun voor Drigalla neemt steeds verder toe. Er is nu ook een Facebookpagina om haar te steunen, met nu al duizenden aanhangers. Velen vinden het belachelijk dat ze nu zo scherp wordt veroordeeld. Want zelf heeft ze toch niks fout gedaan? Steedt het ons als Öffentlichkeit eigenlijk wirklich toe? Den Freundeskreis van Sportlerinnen en Sportlern te screenen. Ook de minister van Defensie, de Mezière, op bezoek bij de Spelen. vond dat de media haar veel te hard had aangepakt. Missen we van Sportlern en Sportlerinnen verlangen. dat ze offenbaren met wem ze befreundet zijn? Wat die denken? Hoe is daar die grenzen? Maakt het ons uit met wie een sporter omgaat? Wat ze denken? Waar ligt die grens? Vroeg de Messieres zich af. Een paar interessante vragen waar het Duitse parlement zichzelf over zal buigen na de Olympische Spelen. Volgens minister de Messieres is in dit geval de grens behoorlijk overschreden. Ik geloof dat die is hier zo'n de waren. Sport en politiek. Iedereen roept dat we het strikt gescheiden moeten houden. Maar bij elk groot sportevenement blijkt weer dat dat absoluut onmogelijk is. En Driegala zelf zal zich voorlopig niet in het openbaar vertonen. Ze denkt nu na over het vervolg van haar roeicarrière. En de minister van Defensie, u hoorde hem net al, de mazzere... die zei te overwegen haar een plek aan te bieden... in de Duitse topsportselectie van het ministerie van Defensie. Met Londen, de tears. 1976 was het driver's seat, eigenlijk een soort one-hit wonder. Ze hebben daarna nog wel een klein hitje gekregen... maar het werd nooit meer zo mooi als bij driver's seat. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. De oefening die moest lukken om goud te halen, die verliep vlekkeloos. Epke Zonderland was gisteren onnavolgbaar aan de rek. Dankzij een goede uitvoering van de Cassina uh, Kovax-Kolman pakte hij het goud. Ja, zijn Galo 2 ving hij op met kromme armen... waardoor je niet recht boven komt in de handstand. Hij staat, hij staat, hij staat! Ja, Epke Zonderland ja. staat en dan gaan de vuisten omhoog. Epke Zonderland, dus goud. Een oefening waarbij het leek alsof hij alle zenuwen onder controle had. Maar dat was slechts schijn. Ik was behoorlijk zenuwachtig had ik even vertellen. En uh, gisteren nog niet, de dag voor de wedstrijd. Ik voelde veel beter dan de kwalificatie, maar op dit moment... Ja, dat is echt... Ik kwam in die zaal binnen en uh, ik zat te trillen. En, uh, dus dat lijkt me zo, maar uh, het is meer inderdaad hoe je ermee omgaat. En, uh... Gelukkig uh, kan ik het uh, goed genoeg onder controle houden. maar Het liep niet uh, helemaal soepeltjes, maar uh, dat maakt niet uit. Zo'n uh, zo zo moeilijke oefening, uh, gewoon door te dat is al een uh, prestatie op zich. En ja, natuurlijk, ja, het geschouwt dus, uh, maakt, maakt helemaal niks meer uit. Uh, uiteindelijk uh, mis is geslaagd. Het goud van Epke Zonderland was de vijfde gouden medaille voor Nederland. Wat dat voor gevolgen heeft voor de medaillespiegel, dat hoort u zo meteen. Eerst we het brons van Teun Mulder, want hij werd derde bij het baanwielrennen op het onderdeel Keiring. Na een minutenlange bestudering van de foto gaf de jury het brons aan Mulder en aan de Nieuw-Zeelander Simon van Veldhoven. Voor Mulder een droom die uitkomt. Ik heb hiervan gedroomd in de Olympische medaille. Waarschijnlijk mijn laatste spelen. En uh, ja, ik had een paar weken geleden een visioen dat ik hier brons zou gaan winnen. Ik reed hier rond. Ik zag het van de week en ik zag het podium. Ik denk, nou, brons, dat, uh, dat ga ik hier halen. De Brit Chris Hoy die pakte het goud. En dat was de zesde gouden medaille in zijn carrière. En daarmee is Hoy de meest succesvolle Britse Olympier ooit. En ook de dressuurploeg pakte brons. Adelinde Cornelissen, Edwa Gal en Anky van Grunsven eindigden achter Groot-Brittannië en Duitsland als derde in de wedstrijd. Van Grunsven had met Salinero een cruciale rol in de prestatie van het team. Ja, ja, en ik weet, uh, oké, okay, Salinero en ik zijn natuurlijk al zoveel jaren team. Ik weet wat ik aan hem heb. Ik weet uh, dat het, uh, ja, als het spannend wordt, dat ik goed blijf rijden. En uh, ja, vandaag liep hij echt, uh, echt wow. wauw. Ik was zelf uh, op twee kleine dingen, nou was ik echt mega trots op hem. Nou, ik denk derde Olympiade en hij loopt nog als een tieren. Dus ik ben echt super gelukkig. Morgen de individuele finale in de dressuur en vandaag komen de springraters in actie. En gistermiddag werd de gouden medaille van windsurfer Dorian van Rijsselbergen eindelijk officieel. Hij was al zeker van goud, maar won toch nog maar even de medal race. Dat heet dus afsluiten in stijl. Ja, zeker weten. En dan uh, ook met de medal race. Ik bedoel, ik had me een beetje behouden opgesteld, want ik wou niet, uh, niet te gek. Maar uh, ja, een uh, klein foutje gemaakt en dan toch weer terugkomen. En echt denken van ja, ik wil deze ook winnen. Dat is al wel fijn. Bitsvolleyballers reiner Nummerdoor en Richard Schuil... hebben zich niet geplaatst voor de finale van het Olympische toernooi in Londen. De Duitsers Julius Brink en Jonas Rekkerman waren in de halve finale superieur. 21-14 en 21-16. Bij het Duitse koppel dat dit jaar zijn vierde Europese titel pakte... liep alles op rolletjes, terwijl het bij het drievoudig Europees kampioenen... Nummerdoor en Schuil aan schermte en aan soms wat geluk ontbrak. En dan de medaillespiegel. Nederland staat tiende, vijf keer goud, drie keer zilver en zes keer brons. China gaat met 34 gouden plakken aan de leiding. Verenigde Staten heeft er vier minder. Duitsland, Groot-Brittannië staat derde met 22 gouden medailles. En dan van de Olympische Spelen naar de Champions League. Feyenoord is er niet in geslaagd om de play-offs van de groepsfase te bereiken is verloren gisteren in de derde voorronde van Dynamo Kiev. Het werd 1-0 voor de ploeg uit Oekraïne... door een doelpunt in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Feyenoord had de mogelijkheid om Kiev op de knieën te krijgen... maar de ploeg wist de kansen niet te verzilveren. Volgens Ruben Schaken wordt het tijd dat er een spits bij komt. Ik persoonlijk wel, je kan er nu niet omheen. Met alle respect voor de jongens die we nu hebben. Het zijn gewoon allemaal, allemaal goede spitsen. Alleen ze hebben het even niet. We hebben even niemand die, die ze erin schiet. Dus ja, dan moet je even op zoek naar een mogelijkheid. En misschien dient hij zich voor. Feyenoord volgt vorige week met 2-1 de uitwedstrijd van Kiev. Door de uitschakeling stroomt Feyenoord nu door naar de laatste voorronde van de Europa League. Radio 1, het NOS Journaal. We me net uit. Het is precies half zeven, Jan van der Putten. Goedemorgen. Morgen gedaan hoor, goedemorgen. Mediamagnaat Rupert Murdoch koopt de uitzendrechten voor de Nederlandse Eredivisie. Voor twaalf jaar lang. Zijn Amerikaanse tv-netwerk Fox zendt de voetbalwedstrijden uit. Vanaf het seizoen 2013-2014, schrijft de Telegraaf. En Murdoch zou voor de Nederlandse Eredivisie meer dan een miljard euro hebben betaald. GroenLinks wil de farmaceutische industrie strenger gaan controleren. Aanleiding is het nieuws over hoge medicijnkosten en oneerlijke concurrentie. Volgens GroenLinks moet de overheid grip krijgen op de prijzen van medicijnen. In de VS is vannacht een zwakbegaafde man geëxecuteerd. Het is een man van die in de jaren negentig een informant van de politie vermoordde. Volgens psychologen had de geëxecuteerde man een IQ van 61... In de VS mogen zwakbegaafden niet worden geëxecuteerd... maar rechters moeten zelf uitmaken of iemand zwakbegaafd is. In het, in het oosten van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd... vanwege de orkaan Haikui. Afgelopen nacht bereikte Haikui de kust van de provincie Zhejiang met windsnelheden tot 150 km per uur. Een Chinees persbureau meldt dat op het platteland zo'n 130 mensen vastzitten... maar of er ook slachtoffers zijn is nog niet bekend. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is licht tot half bewolkt met in het binnenland lokaal een mistbank. In Zeeland is het geheel bewolkt. De temperatuur varieert van 15 graden in het westen tot 10 graden in het oosten... en er waait een zwakke tot matige wind. Overdag ontstaan stapelwolken die vooral in het noorden kunnen uitgroeien tot een bui. In het zuidwesten en zuiden is er veel bewolking en kan wat lichte regen vallen. In de loop van de middag klaart het vanuit het noordwesten op... en kunnen er vooral in de oostelijke helft van het land nog enkele buien voorkomen.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 Vanaf maandag neemt de kans op een bui toe. Het blijft wel vrij zacht met maximaal rond 23 graden. Dennoes, het Radio 1 journaal. De Filipijnen worden al dagen geteisterd door noodweer en overstromingen. Minstens 16 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen. En in de hoofdstad Manila staat het water tientallen centimeters hoog. Met alle gevolgen van die. Correspondent Michel Maas. Michel, uh, wat is de situatie op dit moment in Manila? Nou, het is nog steeds uh, belabberd, kun je zeggen. Ze hebben de noodtoestand uitgeroepen in uh, negen delen van de stad. Een groot deel van die stad staat inderdaad nog uh, flink onder water. En uh, naar volgens schattingen van de regering zijn uh, bijna anderhalf miljoen mensen getroffen door deze overstromingen. En van die mensen zitten er nou zo'n 250.000. Die zitten in opvangcentra in de hele stad verspreid. En uh, de voorspellingen zijn dat het vandaag nog blijft regenen, maar dat het daarna uh, afgelopen zal zijn. En het, uh, ja, het, het wordt dus langzaam beter. En er zijn nu ook uh, hey. een paar plaatsen in de stad waar het al een beetje normaal begint te worden. Maar een kwart miljoen mensen dat ergens opgevangen wordt, zijn er zoveel opvangplaatsen dan? Ja, die schuilen waar ze kunnen. Dat zijn uh, kerken, scholen, uh, sporthallen, uh, alle, alle grote... Openbare ruimtes die worden gebruikt op dit moment. En uh, er zijn ook plaatsen waar ze tenten hebben neergezet. En ja, uh, waar ze maar kunnen, daar schuilen ze. En er zijn nog eens uh, 600.000 mensen of zo die bij familie logeren of bij kennissen. Dus uh, ja, het is, uh, het is uh, proppen daar in Manila. Nou, hebben wij het wel eens vaker over op, overstromingen gehad op, uh, op de Filipijnen? Maar uh, is dit nou ernstiger dan andere jaren? Nou, het is wel ernstig. Er is nu in drie dagen tijd is er, uh, regen, zoveel regen gevallen... als dat ze normaal in twee maanden krijgen. Maar uh, drie jaar geleden, toen is het nog erger geweest. Toen was er echt een enorme hoosbui die echt in één nacht de hele stad blank zetten. En uh, ja, daar, die zijn ze nog niet vergeten... want toen zijn er ook veel meer slachtoffers gevallen... omdat het zo snel gebeurde. En dat is deze keer, uh, gelukkig is het aantal slachtoffers lager dan toen. Ja, we hebben het wel over Manila. Het uh, kloppende economische hart uh, al daar. Hoe groot is de schade? Valt er iets over te zeggen? Nou, dat is heel moeilijk te becijferen. Ja, de schade is natuurlijk enorm. Er zijn allemaal huizen verwoest. Die, uh, die moeten worden opgebouwd weer. De, de opvang kost een hoop geld. Uh, het, het herstel, dat niemand weet hoeveel dat gaat kosten. Maar ook de, de uh, aandelenbeurs die, uh, die staat stil. Uh, alle kantoren die liggen stil. Alle bedrijven liggen stil. En wat die voor schade hebben, ja, dat, dat zal pas duidelijk worden als het water weer weg is. Oké, okay, dat is helder. Dankjewel, Micha Maas, om vijf minuten over half zeven. U hoorde het misschien al uh, net in het sportoverzicht. Het is er niet gelukt. De beachvolleyballers, nummer door en Richard Schuil. Ze hebben zich niet geplaatst voor de finale. In de halve finale legden ze het af tegen de Duitsers. De Duitsers Brink en Rekkerman. En na afloop ving Steven Dalenboud het teleurgestelde Nederlandse koppel op. nummer door, Richard Schuil. Richard, ja, was, hier, was hier iets tegen te beginnen vandaag? Ah, weinig, hè. Dus, uh...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 En is dat nou een troostende gedachte dat zij zoveel beter waren of juist niet? Ja, daar maakt me niet zoveel uit. De feit is niet dat we hebben verloren. Dus, uh... En hoe, ik had er liever uh, een mooie wedstrijd van gemaakt, maar dat is gewoon niet gelukt, dat is jammer. Ryan, nu is het opladen voor Brons. Uh, gaat het moeilijk worden, verwacht je? Nou, ik denk het niet, maar uh, nu wel. Maar ik denk dat die knop wel omgaat. Bedoel, uh, het is onze eerste uh, grote kans voor een bronzen medaille. Dus, uh... Ik bedoel, zullen een, een medaille op de Olympische Spelen. Dus Dan zullen, wel wel, ja. zullen we echt wel uh, vol voor gaan natuurlijk. Dus uh, dat komt wel goed. We hebben tegen, tijd. Ja. En tegen, tegen twee letteren, daar hebben jullie onlangs nog tegen gespeeld? Ja, goed. Van verloren. Dus we moeten kijken of we daar wat anders kunnen, tegenover kunnen zetten. Op ja. de revenge. Ja. Want bij winst krijgen ze uiteindelijk dus die bronzen medaille. Steven Dalebout sprak, sprak met ze.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 Maar zeker is wel, hoe langer die wacht, hoe pijnlijker het wordt. He less, you pay more. Ik zit altijd nog te wachten totdat Wessel zelf gaat zeggen. En ik ben Wessel de Jonge en ik maakte deze bijdrage. played de baas, Sherry-Anne was dat. Straks de Universiteit Wageningen, die zoekt rattenkeutels. U hoort, hoort zo waarom u eventjes in de schuur moet kijken. Lijkt me wel erg leuk, rattenkeutels. Jon Bakker, heb jij er nog een paar gevonden? De laatste tijd niet meer nee, niet. Nee, Anders had je ze kunnen insturen naar Wageningen. Ja, nee. En waarom, dat ga je zo horen. Okay. John, wij praten met elkaar vanwege de files. Tenminste, staan de files vanochtend? Ja, eentje, er is een ongeluk gebeurd op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland, bij Westerlee... Zorgt voor twee kilometer file en de linkerrijstrook is daar helemaal dicht. Ja, en verder nog iets. De A27 nog steeds aan het werk of zijn ze ondertussen klaar? Als het goed is, is dat vanochtend vroeg om een uur of zes afgerond. Dus daar rijdt het verkeer vandaag helemaal door. Dat is niet het geval op de A50. Daar zijn ze nog steeds aan het werk. De A50 Os Arnhem. Ze zijn aan het werk tussen knoop het Ewijk en knoop het Valburg. En meestal in de loop van de ochtend zorgt dat voor een paar kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Feyenoord speelt dit seizoen niet in de Champions League. Rotterdammers verloren gisteren in de Kuip met 1-0 van Dynamo Kiev. Vorige week werd het in Oekraïne al 2-1 voor Dynamo. Feyenoord speelde in beide wedstrijden wel prima voetbal... maar het resultaat zorgde voor gezichten in Rotterdam. Ook bij de trainer, Ronald Koeman. Natuurlijk zijn we teleurgesteld omdat ik vind dat we heel goed gespeeld hebben. Maar als je op dit niveau 3-4 van dit soort kansen krijgt... moet je de kool maken. En we hebben heel veel goed gedaan, maar dat niet... Want eigenlijk ging het precies zoals je hoopte. Ja, niet dat scoren dan, maar wel uh, de manier van voetballen. Uh, alles ging volgens uh, strijdplan. Ja, absoluut. We hebben vanuit een hele goede organisatie gespeeld. We hebben druk gezet. Uh, ze zijn eigenlijk uh, een aantal keer maar gevaarlijk geweest. Ja, het spel was goed. Uh, misschien nog wel zelfs beter dan ik verwacht had. Maar ja, het voetbal is ook uh, om, uh, om die call te maken. En die momenten hebben we gehad. En, en dan doe ik met name het moment vanuit die slechte ingooi van Popov. Fernandez Cissé, ja, dan... dan moet je dit soort situaties moet je beter inschatten. En dan speel je gewoon 2 tegen 1 tegen de keeper. Ja, en, en ja, wil je wat, dan moet je dit soort momenten wel afstraffen. En dat hebben we nagelaten. Uh, doe je er nou een beetje laconiek over... of ontplof je op dat soort momenten ook dat dat gebeurt? Nou, ik ontplofte wel bij het moment van Fernandes en Cissé. Want uh, dan, dan behoor je overzicht te bewaren en de juiste keuze te maken. En dat deden we niet. En, en dan ontplof je op dat moment wel, maar... Ja, dat, uh, ze hebben een aantal kwaliteiten voorin. Ze zijn heel snel. Maar soms missen we een stukje overzicht in de laatste fase van de aanval. En dat is wel eens jammer. Maar uh, al met al ben ik gewoon tevreden. En niet laconiek, ben teleurgesteld. maar uh... Ik ben ook zeer tevreden op de wijze waarop we deze twee wedstrijden tegen Kiev hebben gespeeld. Alleen, uh, we hebben het net niet gehaald en dat ligt aan onszelf. Dat lag in het laatste half uur in Kiev. Uh, en, en vandaag hebben we het 90 minuten, 95 minuten goed gedaan. Maar ja, een paar momenten niet, want dat bepaalt uiteindelijk of je wel of niet verder gaat. Is het dan eeuwig zonde? Of denk je nu meteen aan de competitie uh, en dat is ook belangrijk? Of uh, was dit eigenlijk wel zo belangrijk? Want uh, ik denk dan van, och, de wereld stort in voor Feyenoord. Dit was de kans. Ja, oké, okay, de wereld stort niet in, want uh, de wereld gaat gewoon verder. En we zijn teleurgesteld en morgen richten we ons weer op Utrecht. Uh, het is wel zo dat je in, met deze twee uh, wedstrijden... die je niet kunt creëren in een oefencampagne... hebben we op hoog niveau gespeeld. En het ligt aan, ligt aan ons om dat door te trekken. En uh, dat geeft vertrouwen, maar zonder wacht Utrecht. En dat is weer een andere wedstrijd. Gisteren ging het over de naam Thijssen, maar dan moet dat toch ook een spits bij als je deze wedstrijd ziet? Ja, maar dat, die situatie is bekend en, en, en daar heb ik niet, uh, niet, niet zin in om daar steeds op terug te komen. Ja, vorig jaar was anders. Vorig jaar hadden we een echte topscorer. Ja, die hebben we nu niet. Uh, deze jongens hebben andere kwaliteiten. Kun je daar nou makkelijk bij neerleggen dan? Ja, daar kan ik me wel makkelijk bij neerleggen. Omdat wij die mogelijkheden niet hebben om een speler als Kidetti te halen. Pas wanneer uh, City zegt van uh, neem hem maar weer voor een jaar. Ja, dan zijn we blij en dan zijn we tevreden. Maar zoals de situatie nu is, heeft het weinig zin om uh, daaraan te denken. Ronald Koeman was dat in gesprek met Bert Maaldrink. Wageningen wil u rattenkeutels. Onderzoekers van de universiteit doen onderzoek naar resistentie... tegen bestrijdingsmiddelen in ratten en daar hebben ze hulp bij nodig. De projectleider is Bastiaan Meerburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Rattenkeutels wilt u hebben. Wat gaat u ermee doen? Nou, we gaan die rattenkeutels gaan we analyseren. Want in iedere rattenkeutel zit wel een beetje DNA van de rat. En aan de hand van dat DNA kunnen we zien... of de rat inderdaad resistent geworden is tegen die, uh, tegen die gifstoffen. En welke gifstoffen bent u daar op zoek? Nou, uh, we zijn uh, met name die rattenbestrijdingsmiddelen. Je ziet dat dat, uh, dat, dat steeds meer uh, resistentie tegen optreedt. We weten van, uh, van Twente dat het uh, een aantal jaar geleden een groot probleem was. Uh, en we willen weten in welke mate zich dat door Nederland verspreid heeft. En dat gaan we doen door een analyse te doen op die keutels en die te koppelen aan de postcodegebieden. Okay, dan weet u precies waar, uh, laten we zeggen, de ratten resistent zijn. Want dat is van belang, want de ratten verspreiden ziektes. Dat is het verhaal. Ja, ratten die, ver, best, uh, inderdaad, die verspreiden ziektes aan de ene kant en aan de andere kant zorgen ze voor, uh, voor flinke schade soms. Ook uh, door het bijvoorbeeld het doorknagen van elektriciteitskabels. Ja, en daar moet wat aan gebeuren. En ja. GIF is daar een van de methodes voor. Nou ben ik een van die mensen die zijn neus dichtknijpt, uh, handschoenen gaat zoeken en uh, dan uh, een beetje ver van me af uh, die keutels als ik ze al vind in de vuilnisbak deponeer. Uh, dat moet ik dan niet doen, wat moet ik wel doen? Nou, als u ze voortaan in een, uh, in een boterhamzakje of iets dergelijks zou willen stoppen met daarbij de postcode en dan uh, naar ons op zou willen sturen, dat zou heel mooi zijn. Gewoon in een envelop? Ja, gewoon in een envelop, maar dan wel in een plastic zakje daarin natuurlijk. Uh, de keutels die zijn over het algemeen droog hoor, dus uh, u hoeft daar geen zorgen over te maken. Uh, en wat je, wat je dan dus, uh, uh, je moet dan wel weten dat je keutels van de bruine rat hebt. Nou, hoe die eruit Hoe weet ik dat staat, dan? Hoe, die, hoe dat eruit ziet, daar hebben we een website voor gemaakt. Dat staat op www.bruinerad.nl. Daar staan ook foto's op, dus je kunnen mensen ook zien hoe, hoe die keutels eruit zien. Want de keutels van de bruine rat zien er weer anders uit dan de keutels van de zwarte rat? Ja, ja, ja het is een beetje ingewikkeld, maar uh, iedere rat heeft zijn eigen keutels. Dus uh, ja, dat klopt. <lacht> Oké, okay, nou goed. Maar het adres, uh, je kan dus, uh, precies kan je zien op je website uh, hoe, dat er, uh, hoe dat er allemaal uitziet. Um, maar wat hebben we er dan uiteindelijk aan? Dan weten we namelijk uh, waar ze resistent zijn en, en, en niet. En dan? Nou ja, we willen eerst weten in welke mate inderdaad die resistentie optreedt. Um, ja, een van de problemen is dat, dat fabrikanten... die moeten op een gegeven moment uh, een aantal uh, werkzame stoffen uh, gaan toepassen. Die zitten dus in dat gif. Ja, en op het moment dat dat niet meer werkt... dan moet dus de overheid beslissen of er andere middelen mogen worden toegelaten. Nou, die keuze die, uh, die hangt mede af van, uh, van dit onderzoek. Um, he, want gif, de inzet van gif blijft belangrijk uh, in Nederland. Uh, met name als uh, uiterste redmiddel. Ja, dus eigenlijk is het van belang voor de fabrikanten en voor de politieke discussie. Ja, ja dat klopt. Nou heb ik nog één belangrijke vraag volgens mij. Want um, ja, we doen dit omdat ze ziektes verspreiden. Um, is het dan wel veilig om die dingen op te rapen, die keutels? Ja, ja. ja het is, uh, keutels dat is in principe is dat geen probleem, zolang je zolang netjes dat, uh, dat plastic zakje gebruikt en dan die keuteltjes pakt, ja, dan maakt het in feite weinig uit of u ze nu in de in de vuilnisbak deponeert of, uh, of naar ons opstuurt. Oké, okay, nou ja, dan ben ik ook weer gerustgesteld. Wat was de website? www.bruinerof.nl. Gaan we daar allemaal naartoe. Meneer Meerburg, dank u wel. Geweldig, bedankt. Hey. That is hem. Sweet skater okay Henry Ozark. The de ochtendkranten. Strandman. Op vrijwel iedere voorpagina vliegen de oranje benen van Epker Zonderland. Natuurlijk heel veel aandacht voor zijn uitzonderlijke Olympische medaille gisteren op de rekstok. Het woord historisch valt veelvuldig. De Nederlandse eredivisieclubs hebben de grootste tv-deal in de historie van het voetbal gesloten. Dat zegt De Telegraaf. Van meer dan 1 miljard euro zijn de uitzendrechten vanaf het seizoen 2013-2014 voor 12 jaar verkocht aan het Amerikaanse televisienetwerk Fox. Netwerk dat van Mediamagnaat Robert Murdoch. Kocht eerder dit jaar onder de naam Sky de rechter van de Bundesliga. De deal is de afgelopen week in Londen gesloten... en in het diepst geheim voorgelegd... aan de directies van alle eredivisieclubs. Het bedrijf van Murdoch gaat gemiddeld zo'n 80 miljoen euro... per jaar voor de rechten betalen. Ook neemt Fox de schuld van 60 miljoen euro... van eredivisie Live over, schrijft de Telegraaf. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de deal... voor de samenvatting van de NOS gaat hebben. Straks na 7 uur hoort u NOS-directeur Jan de Jong hierover. Gemeenten moeten op de wachtlijst om Ranomi, Kromoi en andere medaillewinnaars te hulp.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 de Ridderzaal in Den Haag en later bij Koningin Beatrix. VVV-kantoren worden steeds zeldzamer in Nederlandse dorpen en kleinere steden. Volkant schrijft dat dit jaar 28 vestigingen van de ruim 125 jaar oude toeristenorganisatie zijn gesloten. De VVV's in dorpscentra worden ingeruild voor informatiepunten in winkels, musea en bibliotheken. Bezuinigingen bij gemeenten zijn de belangrijkste oorzaak. VVV-kantoren zijn grotendeels afhankelijk van subsidies. Ook het veranderende gedrag van consumenten speelt een rol. Toeristen oriënteren zich steeds meer op het internet. Opvallend genoeg is het aantal bezoekers van VVV-kantoren... sinds 2008 met 16 toegenomen, schrijft de Volkskrant. Ook het aantal bezoekers van de VVV-websites is flink gestegen. VVV Nederland vindt dat ze reëel moet zijn... en begrijpt dat een vestiging in bijna iedere stad... niet meer van deze tijd is. Nederlanders pikken criminaliteit niet meer... en geven daarom op steeds grotere schaal informatie over misdrijven door. Schrijft de Telegraaf. In de eerste helft van dit jaar zijn volgens Meld Misdaad Anoniem... een recordaantal van 7400 meldingen bij het meldpunt binnengekomen. Dat is een stijging van 20 ten opzichte van 2011. Zware zaken als moord, kindermisbruik en drugshandel... worden het meest gemeld bij de tiplijn. Gemiddeld komen er zo'n 40 tips per dag binnen. Het gevoel van ik pik dit niet meer kan net het verschil maken... tussen niks doen met informatie over een misdrijf of het meldpunt bellen... zegt Guus Wesselink, directeur van Meld Misdaad Anoniem in de Telegraaf. En misschien wel de leukste kop van vandaag... staat ook in de Telegraaf onder de titel Slippertje. Dan verwacht je toch een heel eh, interessant verhaal... over mensen die vreemd zijn gegaan. Maar het gaat over twee jongens in Gouda... die uh, drugs aan het dealen waren. En waarom nou Slippertje? Nou, die drugs hadden ze gekocht... en die verstopten ze in hun slipper. was bedoeld voor een familielid in de gevangenis. Maar ze werden betrapt. Want een camera registreerde het allemaal feilloos. Vandaar de kop Slippertje. Ik vind het een leuk bericht, Katrien. Hoe kan je nou iets in de slipper verstoppen, vraag ik mij. Opensnijden, dichtlijmen. Okay. Jongens zijn er heel goed in. Meer nieuws, onder andere Jean Jan de Jong. Straks naar de klok van 7 uur. Dit is Radio 1.